Uur. Freddy van Tein met het NOS-journaal. President Obama is met zijn gezin op Cuba aangekomen. Hij is de eerste president van de VS in 88 jaar... die het communistische land bezoekt. Morgen heeft hij een gesprek met president Raúl Castro... en dinsdag spreekt hij leiders van dissidente groeperingen op Cuba. Vlak voor Obama aankwam heeft de politie op Cuba tientallen demonstranten opgepakt. De demonstranten zijn dames in het wit, die protesteren iedere zondag tegen de communistische regering en ze worden regelmatig gearresteerd. Het zijn voornamelijk vrouwen van politieke gevangenen. Terreurverdachte Abdeslam was nieuwe aanslagen aan het voorbereiden, dat heeft hij tegen de politie gezegd. De uitspraken worden zeer serieus genomen omdat er bij huiszoekingen veel wapens zijn gevonden en omdat Abdeslam een nieuw netwerk blijkt te hebben opgebouwd. Abdeslam zou betrokken zijn bij de aanslagen in november vorig jaar in Parijs, waarbij 129 doden vielen. Schiphol heeft vandaag 36 vluchten moeten schrappen als gevolg van een staking van Franse luchtverkeersleiders. Ook Eindhoven Airport heeft last gehad van de staking en de gevolgen daarvan zullen ook morgen merkbaar zijn. De Franse verkeersleiders voeren vaker actie. Turkije heeft de Belgische ambassadeur bij zich geroepen omdat aanhangers van de PKK afgelopen week in Brussel een tent hadden neergezet. Het meldpersbureau Reuters. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft ook telefonisch van zijn Belgische ambtgenoot geëist dat de tent wordt weggehaald. De Koerdische afscheidingsbeweging wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Ajax heeft PSV in Eindhoven met 2-0 verslagen. En daarmee neemt de club uit Amsterdam de koppositie in de Eredivisie over van PSV. Al na anderhalve minuut stond het 1-0 voor Ajax. Er moeten nog zes wedstrijden worden gespeeld. Het weer vanavond en vannacht droog bij een graad of vier. Morgen opnieuw veel wolken en wat lichte regen. Later in het noordwesten mogelijk nog wat zon en het wordt acht of negen graden. Dit was het NOS Journaal.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 onberispelijk, heilig. Wat een woorden die ons gewoon bang maken als we kijken naar onszelf. Maar als we kijken naar de Heer, dan hoeven we helemaal niet bang te zijn. Want het einde van deze tekst is die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat zal hij doen? Hij zal u en mij het spoorkaartje geven wat we nodig hebben voor die reis. Wat is dat spoorkaartje? We zullen dat dan pas helemaal gaan begrijpen. Wat we nu al een beetje weten. Dat daar aan het kruis op Golgotha alles volbracht is... wat er gedaan moest worden om ons klaar te maken voor de toekomst. Jezus zei, het is volbracht. En als we naar het kruis van Golgotha kijken, dan weten we het. Hij is getrouw, die het gedaan heeft en het ook doen zal... Hij is het die ons roept En wat u en ik moeten doen Is onze zwakke hand in zijn sterke hand leggen Ons aan hem overgeven En dan samen met hem door het leven gaan Houdt gij mijn handen beide met kracht omvat Weest gij mijn vastgeleide op het smalle pad Alleen kan ik niet verder Geen enkele schree Neem trouwe zielenherder mijn armen mee Wat is dat mooi hè Alleen dat woord armer zou ik willen veranderen in rijken. Ja, in onszelf zijn we arm, maar in hem zijn we rijk. In hem die gezegd heeft dat hij ons meer dan overwinnaars maakt. Nou, dan hoeven we niet te vrezen voor de toekomst. Hij zal ons geleiden op het smalle pad. Dank u wel, heer, dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Maar dat u ons zult leiden, ook door deze heel ernstige tijden... Dat niet alleen, Heer. U wilt ons maken tot getuigen van u in een wereld waar zoveel duisternis. Wilt u ons maken, het licht der wereld. Dank u wel, Heer. Amen. Een, nur er, kennt dat Een, nur er, gibt je Gehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Hij im Glanz deiner Mannen.